Daar zijn we dan, eindelijk onder de officiële vlag. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de de TVM. Het is toch wel prettig als ik dus nu aan deze kant zit. Wees een keer wat anders, hè? Ja, oh, dat is wat anders. Ben, ja, jij hebt ook uh, wat uh, klussens uh, bezig. Uh, wat wat uh, gaan wij doen? Wat ben jij aan het doen? Ja, ik ben gewoon aan het hobbyen voor CFM. Uh, oh, je bent aan het hobbyen voor CFM. Uh, dames en heren, Marcus van Dam is aan het hobbyen voor CFM. Uh, wat uh, kunnen we uh, van CFM uh, verwachten dan? Nou, er zijn een aantal Ach. aanvragen binnengekomen om hier wat computers neer te zetten. Oh, op die manier. En die moet je aan de gang brengen. Dus als een uh, soortiment van uh, monteur? Nou ja, uh, meer opleveraar, hè? Ach. Installateur. Installateur. En die hebben we hier genoeg gehad uh, de, de, de laatste maanden, Ja, toch, we zijn nog niet eens klaar, joh. Nee, het, het gaat nog steeds door. Hoewel uh, dat uh, voor het blote oog natuurlijk niet te zien is, maar... Uh... Dit even te zeggen. Nou, je moet toch wel twee blauwe lampjes nu extra zien. Ja, die zie ik. ik uh, en heeft dat te maken met uh, de webcam? Die, uh... nou diegene achter je, die kijkt inderdaad mee. Ja. Buh. Dan zit je hier een al een andere... uur te presenteren. Ja, heb ja je precies. Niet eens gezien. Nee, nee. Nou goed. Maar maakt hoi, niet hoi, uit. Hoi. Het is, uh, het is uh, gewoon. Het is zes minuten overdacht. Uh, op doen het even. Straks uh, gaat Marcus gewoon aan deze klonkant zitten. Uh, nu hebben we het even uh, zo geregeld dat we dat uh, aan de andere kant uh, toch even wat prettig vonden. We we'll gaan even een uh, start uh, maken met even wat uh, steviger uh, werken. Straks uh, gaan we natuurlijk aandacht uh, besteden aan uh, dat album van uh, Steven Simmons. Dat doen we in twee uur. Nog twee tracks die we dan uh, gaan draaien straks. Uh, of uh, daarnet uh, tussen 7 en 8. Hebben we er al. Twee gedraaid. Uh, dat was. Uh... Even kijken. Dan moet ik hem er even bij pakken. Want anders ik weet ik het niet. 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Albert Johnny Cash. Tussen 7 en 8 hebben we die al gedraaid. En het nummer Horse Cave Kentucky. Die hebben we, die hebben we net allemaal gedraaid. En als je denkt dat het uh, waarom ik zo loop echte echo. Dat heeft allemaal te maken dus, uh, met het, uh, dat, het, die het ruimte, is, ja. dat het nog steeds een beetje leeg is. Dat het nog steeds een beetje leeg is. Er zou hier iemand uh, ooit nog eens een keer een gordijn ophangen. Maar ik geloof niet dat dat, uh, dat, dat er nog in zit geloof ik. Of? Nee. Nou ja, de plannen, de plannen worden een beetje gediscussieerd. Oeh. Uh, uh, mo wat moet ik me daar voorstellen? Nou, er zijn uh, voorstanders. Zo voor die discussies uh, die gevoerd worden binnen het bestuur van de, de technische commissie van de CFM. Of? nou, momenteel hij is doen een beetje. Ja, er zijn voor en tegenstanders van de gordijn. En we voor en kijken voor en tegenstanders van de ja, gordijn. We, we kijken nu of we het kunnen oplossen zonder gordijn. En anders moet er toch iets komen. Want er zijn Ik, ook alternatieven zoals plaat tegen het plafond. Dan ja. heb je dus ook damping, Heb je dit ook niet? Nee, dan, uh, dan hebben we wat minder uh, uh, galm. Zo door de, ja, de studio. Is wel, uh, Ik vind ja. het toch wel af en toe uh, dat je echt hier uh, zit. Alsof je bezig bent in, in een een of ander... Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, laten we blij zijn dat we de, de ruimte hebben. We kunnen tegenwoordig een uh, hele complete band kwijt. Ja, zou wel kunnen. Zou wel kunnen. Als we de spullen hebben. Dan. Als we de spullen te missen. Ja, nou ja, ja nee, goed. Uh, <laughs> dat is weer een heel ander uh, verhaal. Uh, overigens uh, komt er, als het goed is, uh, live uh, werk aan. Uh, we gaan straks uh, nog even iets uh, draaien van uh, Sommerhuus, Maar dan onder uh, de naam uh, Vera Jessen Jurend. Nou... Nah het gewoon onder de naam Zomerhuis hoor. Wat kan mij het schelen eerlijk gezegd. Dat doen we straks ook in de tweede uur. Eerst eventjes gewoon het stevige materiaal wat ik, wat ik in mijn gedachten had. Dus dat gaan we dan eerst maar even lekker draaien. Uh, dit was het zeker ook. A trip to Dover. Ja, ja, ja. Ze hadden begin dit jaar hadden ze gewoon een EP uitgebracht op Bandcamp. En ze zijn van de Verenigd Koninkrijk maar weer teruggekomen naar Nederland. Uh, ze zitten nu, uh, houden ze huis in Eindhoven. Tenminste, daar hebben ze, daar, uh, werken ze van, van die plek werken uit. En dit nummer, dat, dat, is, uh, ja, dat is van 2012. Vegas and Berlin. B. Be Juliet. Heet dat. Uh, nou, laat maar horen, kom op.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 Denk je 45 seconden. Ja, dat zijn allemaal van die, van die instinkers, jongens, daar word ik helemaal uh, niet blij van. En dan wil ik er twee achter elkaar draaien. En dan gaat dat gewoon niet. Maar goed, ik uh, ga het gewoon doen. Huppatee, wat is dit? Dit is uh, Fruit of the Original Sin. Dat noemen we dat heet uh, Asteroids. Stained face, an empty look The life you could have had I'm sorry for the love I took What's left inside of me is death There's something wrong with me, you see, and I feel that we are lost for me, love is love. Zijn we een beetje een trouwe vunschaar? Die uh, jongens uh, van. Sta. Wat zou ik krijgen? Ze mijn benen niet uit. Field of Steel. En uh, Stoneful. Uh, jongens zijn hier ook geweest, hè, Marcus? Yep. Toen hadden ze nog wel wat uh, praatjes, geloof ik ook. Ja. Nou ja, veel wel mee. Het waren ja. bescheiden jongens. Uh, die uh, op dit moment. we uh, proberen wat. Uh, wat uh, poot aan de grond te krijgen in uh, de omgeving. Um, over uh, optredens uh, gesproken. Ja, normaal gesproken is dit uh, niet het, uh, het uh, podium voor coverbands. Maar, uh, ja, ik zeg maar bij zaterdag uh, kan je in ieder geval kijken naar 60 Pound. Dat is een... Uh coverband uit de Uimond jongens trekken altijd veel bekijks half tien, kun je kijken naar een optreden al daar bij Café de Jutter, ik zeg het er even bij ik, sta er, ik heb het net ook op mijn Facebook gezet en dat zijn toch een beetje jaren zestig en jaren zeventig materiaal wat ze dan op hun manier, uh, ja, min of meer bewerken. Uh, fenomeen coverbands is toch uh, erg uh, in de laatste, laatste tijd. Uh, ik, ik zie regelmatig ook dingen voorbij uh, komen van de uh, Sweet 16. Uh, dat is een band uh, waar uh, Ene Joyce uh, de Graas in zit. Geboren vast aan de Ook die uh, brengen uh, typisch uh, materiaal. En dan hebben ze nog uh, ergens in het land ook nog een, uh, een coverband... Rolex uh, genaamd, die uh, ook nog uh, eigentijdse koffers uh, brengt. En die uh, spelen op dacht even, op, uit mijn hoofd 7 september in uh, de pauzes tussendoor wat uh, nummers uh, in uh, IJsselstein. Dus dat, uh, dat is van het kofferband uh, uh, Front. Weet jullie dat ook weer? En uh, ja Voor de rest uh, houdt het eventjes uh, wat, wat ons betreft even op uh, Goed uh, Marcus Ja. Uh, ik zei net al uh, We hadden het uh, net over uh, De band Field of Steel Die, komen, die kwamen uit in de Rob Akda Awards Correct ja. uh, Wat heb jij er nog mee eigenlijk Met, uh, met zo'n uh, festival Nou ja festival Rob Akda Awards Is toch leuk nog ja, ja, blijft leuk. Ja, eh, weten we er al iets uh, van uh, wat betreft uh, 2013, 2014? Ik heb begrepen dat de economie weer wat aantrekt. Dus er zou de bezuiniging spoken. We zouden toch ook nu uh, langs mijn rond het patronaat uh, uit moeten vliegen, denk ik. Zou je wel zeggen. Hè? Ja. Ik, uh... ik, heb, ik weet niet. Ik heb er nog niks van gehoord. Ik kan wel kijken. Ja, want ik zag uh, gisteren uh, uh, in het nieuws over uh, ING en die uh, beginnen al een beetje te piepen dat het, uh, dat het, dat het cynisme een beetje aan het uh, verdwijnen is in Nederland. Nou, Daar merk ik wel niet zo gek veel van hoor. Want als ik nou weer net uh, op het nieuws hoor uh, dat we weer een, een aardig wat, uh, wat inflatie hebben, dan remt dat weer de economie. Omdat er toch nog weer mensen in Den Haag uh, zich rijk willen rekenen via een btw, maar goed. Dan heb ik altijd zoiets van, uh, ja, en wij zijn dan weer het braafste jongetje. Want uh, overal in de EU is het rond de 1,6. En bij ons is het 3,1. Ja. Uh, ik hoop alleen niet dat ze die toegangsprijs ook uh, zou gaan uh, heffen in uh, de Rob Agdao worden. Want dat, dat zijn toch uh, ja, mensen die het uh, toch al van een uh, niet brede beurs moeten hebben. En aangezien we de pop uh, en zeker de kleine pop waar dit soort bands naar um, ja, uh, snakken als Field of Steel... breng ik daar toch een beetje een lans voor. Uh, heb je al iets gevonden eerlijk gezegd? Hoor? Nou, het lijkt erop dat het dit jaar gewoon doorgaat. Oeh, Want wil dat jij is je schrijf... goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Wil jij bevrijdingspop 2014 openen? Vanaf 1 september kun je je aanmelden op www.robakdaward.nl. Kijk aan. Dus uh, bij deze uh, heeft Marcus van Dam dit uh, wereldkundig gemaakt. Uh, daarmee gaan we ervan uit dat er dus gewoon een Rob Akda Award is... Uh, tussen, nou laten we zeggen, oktober en... Nee, november begint het meestal. November, december, januari en februari bij de voorrondes. En dan uh, is er een maandje even niks. En dan in april of eind maart is dan de finale. Ja, ja fietsend weer. Fietsend? Ja, waar we weer dat Nou, november vorig jaar, kan ik me nog in. Toen was het zo goed weer. Toen was het 12 graden buiten. Toen had ik echt zoiets van: wat doe Ik ga toch niet met de auto. Toen hadden we besloten om de fiets te nemen. En bij de finale hebben we dat, geloof ik, ook nog gedaan. Toen heb ik ook nog, dacht ik, de fiets genomen. En tussendoor door de sneeuw. Ja. Maar daar is jouw MR2 denk ik niet opgebouwd, hè? Nee, daarom heb ik binnenkort ook nog een ander autootje weer naast. Oh. Voor de sneeuwdagen. Niet die... Voor uh, deze score? Nee. Die heeft helaas een beetje zijn beste tijd gehad. Die, die gaat de APK niet uh, redden, denk ik. Die heeft de APK niet meer gered. Dus ik zit eigenlijk een beetje te wachten op de boete. Oh. Maar je rijdt er toch niet meer mee? Nee, maar staat wel stil. Ja. Yeah. Voor de deur. Ja. Nou ja, goed. Uh, maar als hij voor de deur staat... Krijg je gewoon een boete thuis gestuurd van die vriendelijke mensen? Uh, het is niet te geloven. Nou, dan zou ik zo zou, zou, gauw mogelijk uh, zorgen dat die uh, bij een sloperij of, uh, terecht uh, komt. Of een opkoper. He? Ja, we gaan kijken wat we ermee gaan doen. En het lijkt mij zeer verstandig. Goed, uh, ik, we waren toch al een beetje in de moed om wat uh, steviger werk uh, te gaan draaien. Field of Steel was daar al een exponent van. Maar uh, over Rob Akda wordt gesproken toen wij de allereerste Rob Akda woord uh, volgden. Tenminste, voor ons was dat de allereerste. En toen hadden we ook een, uh, een noisy bandje in december die we toen tegenkwamen. Weet je het nog? Nee. Nee. Vijf brave jongetjes die toen op een gegeven moment ook uh, de Rob Agda Award uh, wonnen. Stonden toen uh, in 2010, uh, mochten ze toen een bevrijdingspop openen. En die staan, uh, zag ik een aantal mensen, jezus, dat een metalband ah. dat mag doen. Ja, hey. uh, nou weet je het wel. Uh, later, het was trouwens een heel leuk, uh, leuk verhaal eerlijk gezegd over, uh, over deze band... Uh, want uh, ze hielden ons een beetje op de hoogte van... Ja, we hebben ons uh, ook nog maar opgegeven voor... Uh, nee, ja, min of meer zijn ze eigenlijk ook gevraagd... Om uh, mee te doen bij de grote prijs van Nederland. Want tijdens de finale van de, de Rob Agda wordt Liepen daar Ramel Govaerts. Tegenwoordig uh, werkt hij bij een... Uh, een drankfabrikant die hem vleugels geeft. Nou, dan weet jij al wel wat ik bedoel. En uh, Guno Oostling, die zaten toen in, uh, in de jury van uh, Dropback. Daar wordt ja, en uh, ja, zij wonnen. Uh, deze band En uiteindelijk kwamen ze ook in het circuit van de Grote Prijs van Nederland uh, terecht. En de drummer die hield ons uh, helemaal op de hoogte van... Ja, we weten het eigenlijk niet of we het redden. Dus bij de halve finale was het echt al zo'n timide stemming. Echt zo'n stikke neurige stemming, ten geslagen. Uh, zo van, uh, ja, we, we weten het niet of we het halen. Ik zeg, nou, als je het haalt, uh, dan uh, kom ik wel kijken in de melkweg. En ja hoor, ze gingen dus door naar de finale. En ik heb gekeken. Drie acts, waaronder uh, Alaska... En uh, toen kwamen zij en toen, toen dacht ik, had ik zo het gevoel van, nou daar komt denk ik niemand overheen. En ik kom uh, thuis en Menno Hoekstra was daar, uh, liep daar ook nog rond en die, uh, die bleef uh, gewoon kijken. En die zei uh, van nou, volgens mij wordt het de, de fudge of deze band. En uh, ik uh, werd midden in de nacht of uh, later in de nacht uh, wakker en uh, toen las ik uh, later ergens op, uh, pff, op de computer van, uh, ja hoor zeg maar, dat, uh, gewoon gewonnen. De eerste uh, metalband die ooit de grote, uh, grote prijs van Nederland heeft uh, gewonnen. Bij de categorie bands. Kan je nagaan hoe lang dat uh, maar ook gelijk ook niemand verwachtte met op de Ropark Nee, uh, ook niet. En uh, ook niet bij de grote prijs. Dus uh, ze waren er heel erg uh, verguld mee. Maar goed. Uh, de EP hebben ze gemaakt. Maar uh, wat er verder uit uh, voortvloeit. Ik uh, sprak uh, een van de mensen die er omheen hing. En die zei. ja, Je moet toch zorgen dat je optredens uh, doet. En een fanbase uh, ja, bij elkaar uh, gaat uh, schrapen. Want dat is uh, een beetje de truc om, uh, om ja, mensen voor je karretje te spannen. Maar wij hebben er eigenlijk toch wel hele prettige herinneringen aan eerlijk gezegd. Of uh, via en van niet. Ja. ja. Maar uh, ben je, als je dit hoort, je bent toch uh, niet echt een overdreven metal fan, toch? Nee, ik vind het wel leuk om er af en toe naar te luisteren. Maar het is niet helemaal... Ik ben, geen, ik, ik ben niet degene die vooraan bij een of andere moshpet. Uh, dat dat zelf niet staat. Nee, want dan, uh, als jij daar staat foto's te schieten, dan, uh, dan word je daar ook niet uh, echt blij van. Dan staan ja, die verschillende figuren. Die, wat toch? Ja, dat is zoek hoor. Is er, is er ook een lens eigenlijk gesneuveld op het moment dat jij die bent, uh, stond te fotograferen of niet? Nee, nee, nee gelukkig niet. Ah, je, duurt, je, je kunt er best wel mee. eerlijk. Jonge, <laughs> jonge, jongen, jongen. Nou, ik heb genoeg mensen thuis in spanning gelaten. Want over wie hebben we het nou? Nou, eh. Uh, Laat maar horen. Ja, dit is, hou dit je dit radio is, vast. Hou je radio maar vast, want uh, dit is uh, de meest harde plaat van de uh, alternative FM vanavond. Maar we bo het boest, weer is dus, uh, gewoon. Hier is dus. Ethereal and relentless revelations. I Nothing feels like Nothing feels like Nothing Het van uh, Against All Odds uh, is uh, trouwens ook een uh, goede bekende van onze vriend in de keuken, Pascal van der Beek. Ik hoor helemaal niks uh, uit die keuken vandaan uh, komen. Uh, Marcus, heb jij... Uh, nee, mooi geïsoleerd uh, hè? hè? Ja, <laughs> het is net volgens mij een muppet of zo uh, die uh, ergens uh, een of ander uh, van de balkon afloopt te schreeuwen of -no. wat dan ook. Ja, ja, er is die. kijk! Niet op, Facebook, niet op Facebook. Ga ergens pakken even een van die twee microfoons gewoon, hè? want dat het, het, het is dan wel. Uh, He? het is, uh, we, hebben er, we hebben er tegenwoordig vier. In de vorige studio hadden we er slechts uh, drie. drie. drie. <laughs> Mooi, hè? Maar uh, jij hebt uh, nog, uh, nog een goede bekende voor jou, die Mark Roosloot. Mark Roosloot, ja, zeker. Ja, ja. Het is alleen kan, ja. jammer dat het een zwanenzang is uh, betroffen, uh, Against All Odds. Hmm. Ja, ik heb er eigenlijk al verder niks veel meer van hem gehoord, jammer genoeg. Nee, nee, nee. De bent is ook uh, opgehouden te bestaan, eerlijk gezegd. Ja, okay. ja. Nou ja, voor mij wil het tekenen dat u misschien wel bij mij in mijn team terug kan komen. Zo moet ik het. Ah, goe of, goed. Maar goed, uh, ze waren hier ooit uh, geweest hè, bij ons in, uh, ja. in uh, de uitzending. Maar dat is alweer voor een tijdje terug. Staan we nog in dat uh, oude gebouw. bouw. Uh, van, uh, dus ja, toch nog wel een kleine kamertje hier. Gadverdamme. Als ik nou uh, kijk, dan denk ik, je kan hier uh, gewoon een, uh, een turntoestel neerzetten in elke app. Uh zonder land kun je je gewoon uh, laten zwaaien aan de brug. Ja, ik wou zeggen. Je hebt een ruimte over om, uh, <tot> niet dat je om het he centrum neer te zetten. Niet nee. dat je er heel veel aan hebt op de radio, maar... Nou, het zou toch kunnen, Marcus? Dat betre? zou wel kunnen. Ja, ja. toch? Ja. Uh, goed, dit was, uh, dit was dus uh, Van de Flame. Uh, ik ga gewoon vrolijk verder met uh, de muziek. Dank je wel, Pascal. Alsjeblieft. En ook dank je wel, Marcus... Voor de, voor, de kleine, voor de kleine bijdrage. Ja, okay. <laughs> ja, dat is altijd wel leuk als je die jongens uh, gewoon hier uh, bij me uh, erbij hebt zitten. Uh, nou, uh, wat zei ik ook alweer? Oh ja, de, deze kunnen we nog wel even draaien, want het is ook wel een uh, fijn nummer om hem nog eens even ertussen door te jeppen. Uh, de, de jongens komen uit uh, Zeeland, uit de Bruinissen. Uh, ze heetten uh, Jimmy Dumbel. Ze zijn al geweest bij uh, Jim Voorwald op uh, 3FM. Maar ja, ik vind het toch een erg sterk nummer wat ze hebben gemaakt. Uh, Zij ze, ze hebben al ook in de Zeeuwse bandcompetitie nadige prijzen weten op te halen. En ik heb het over Shark Wave Lover van uh, Jimmy Dumbel. Die we nog eens eventjes uh, hier bij Alternative hebben er nog even tussendoor uh, rousen, om het dan maar zo te zeggen. Uh, dat is ook uh, het enige wat ze hebben uitgebracht. Nou, enige uh, wat ze ook op uh, YouTube hebben staan. Volgens mij is hij ook uh, gewoon uh, terug te vinden. Hard to be. Uh, jammer dat, uh, dat het van deze band helemaal uh, niks uh, geworden is. Uh, en ze kwamen eigenlijk ook, ook zo ver eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ik uh, ben de jury niet. En ik ben ook niet uh, de rest uh, van Nederland. Maar ja, uh, ik ben alleen maar samen met uh, Marcus uh, slechts een uh, doorgeefluik hier. Uh, wat dat er uh, gaat. En... Uh, naar ons wordt niet geluisterd. Heb ik soms wel eens het idee. Dat heb ik wel echt uh, dat we een beetje. Uh, Marcus, heb jij daar nou ook dat we het een beetje voor de katse kont aan het doen zijn? Of uh, valt het nog wel mee eigenlijk? Nee, toch? Nee, het valt ook ik mee. Hoop dat we het wel mensen luisteren. Oh, dat denk ik wel. Maar goed, uh, nog even één ding. Uh, is dat, uh, dat, uh, dat vind ik ook nog wel leuk om te melden. Uh, ik, ik, ik heb iets met uh, vrouwen die Sabine heet of zo. Ik weet niet. <lacht> dus, Als het bij jou ja, nee, ik weet het niet. Ja, nee, ik weet het niet. Mijn eerste coach die kwam uit uh, Alsmeer. Of komt uit Alsmeer. Die heet al Sabine. Uh, toen uh, kreeg ik een trainer. Uh, tijdens uh, dit, uh, dit fantastische traject uh, wat ik uh, nu aan het volgen ben. En daar uh, was er ook een, uh, iemand die Sabine heette. En uh, was er van de week een uh, vriendschapverzoek uh, van uh, ook een Sabine. Uh, er was iemand die uh, mijn uh, stukje bij het Noord-Hollands Dagblad heel erg leuk uh, vond. Die heette ook al Sabine. En ik heb afgemaakt. Afgelopen zondag ook al een Sabine getroffen. Ik weet niet wat dat is, maar ik ken er, geloof ik nu een stuk of vijf. Het schiet al aardig op, geloof ik. Ik wou zeggen, dat schiet, uh, schiet redelijk <laughs> ja, op. schiet al aardig op. Het zit denk ik in de naam. Maar goed, uh, ik ga nog even één uh, nummer draaien tot, uh, tot aan het nieuws uh, van uh, 9 uur. En dat is dit van Galloway Hill. Tale of a Thirsty Boss Player. Head, let me tell you one last tale About a first that can be still Just sit tight and listen here. There is no need for any fear. The first belongs to a basement Man, and this is where I too begin